Zeven uur, onderduif wit met het NOS-journaal. Teams van het Rode Kruis keren terug naar de Libische stad Benghazi. Het zou er weer voldoende veilig zijn om de hulpverleners hun werk te laten doen. De inwoners van Benghazi en Tobruk zijn opgelucht... dat de aanvallen van Gaddafi's troepen zijn gestopt. Eerder vanmiddag kondigde de Libische minister van Buitenlandse Zaken... een staak het vuren aan. Dat was een reactie op het vliegverbod boven Libië... waarmee de VN-veiligheidsraad gisteravond instemde. In het oosten lijken de gevechten helemaal gestopt. In steden in het westen van het land, zoals Misrata, wordt wel nog steeds gevochten. En daarbij zouden doden zijn gevallen. De Amerikaanse minister Clinton zegt dat de troepen van Gaddafi... zich zo snel mogelijk moeten terugtrekken uit het oosten van Libië. Frankrijk vindt dat het staakt het vuren in het hele land moet worden uitgevoerd. Volgens president Sarkozy is alles gereed om Libië aan te vallen. In Bahrein heeft de regering het parelmonument in de hoofdstad Manama laten slopen... Het monument was de afgelopen tijd het symbool geworden van de anti-regeringsbetogers. Het bestond uit zes witte betonnen masten die samen een parel vasthouden. Sjiitische betogers hadden een tentenkamp opgezet bij het monument. Ze protesteerden tegen het sunnitische regime van Bahrein. Afgelopen woensdag werd het gebied schoongeveegd. Daarbij kwamen drie betogers en twee politiemensen om het leven. De brand, zaterdagavond in een psychiatrische instelling in Oegstgeest, heeft een derde leven geëist... In het ziekenhuis overleed een man van 63 aan zijn verwondingen. Zaterdag kwamen al een andere man en een vrouw om door de brand. Twee mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand in de GGZ-instelling in Oegstgeest... ontstond vermoedelijk in de slaapkamer van een van de bewoners. Het is nog niet duidelijk waardoor. Dan het weer. Vanavond trekt de regen naar het zuidoosten-west eh, weg... en klaart het op. Eh, van Minima vannacht rond het vriespunt. Morgen droog en vrij zonnig. Het wordt dan een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. De nou, verkeersinformatie De avondspits is op de meeste plaatsen nu wel voorbij. Het is nog niet overal gelukt, maar de meeste files zitten nu onder de drie kilometer. Een uitzondering op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Na een ongeluk tussen de afrit Oosterbeek en de afrit Wageningen staat er zes kilometer file. Maar de weg is inmiddels wel weer vrij.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 Dit is Radio 1, VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Ja, welkom bij Brands met boeken. En het is nog steeds Boekenweek. En die Boekenweek staat in het teken van de geschreven... Portretten. Vandaar dat aanwezig is Marco Danen. Hij schreef Het spoor van Orwell, een portret van George Orwell. En Marco Danen volgde Orwell door de Engelse sloppenwijken naar Parijs. Hij beschrijft hoe Orwell tussen zwervers en kakkerlakken... in Londense armenhuizen leefde. We gaan naar de Spaanse burgeroorlog, kortom, in het spoor van Orwell. Die en dat weten we allemaal natuurlijk. Het begrip Big Brother eikte. De alziende, maar niet aanwezige dictator. We kennen het natuurlijk ook van het, van het uh, beroemde televisieprogramma. Die hebben dat over zomaar overgenomen. Nou, ja, niet zomaar. Uh, daar is al wat aan vooraf gegaan of, of misschien wel later gepasseerd. Uh, de erven van Orwell die hebben Endemol daarop aangesproken dat die zonder hun toestemming te hebben gevraagd... het begrip Big Brother hebben gebruikt als, als naam voor een, voor een televisieprogramma. Zeker toen dat Groot-Brittannië bereikte en Endemol daar rijker en rijker van werd... Uh -huh. vonden ze het tijd worden om daar eens dus iets aan te gaan doen. En ja, hoe dat precies afgewikkeld is, dat is onbekend gebleven. De advocaten van Endemol die doen daar het zwijgen over toe. Maar hebben wel laten blijken dat er iets plaatsgevonden heeft. Dus ik neem aan dat er een of andere schikking uh, is geweest... tussen de erven Eric Blair, de echte naam van George Orwell, en, en de mol. Dat zal ongetwijfeld fatsoenlijk geschikt zijn. Want hij heeft het ook gewoon uiteindelijk bedacht. Het is zijn, zijn vinding. dus een brother. naam die hij bedacht uh, heeft... en uh, die uit zijn literaire werk voortkomt, zeker. Het is trouwens, uh, zit ik nu opeens te bedenken... ook helemaal niet slecht gekozen voor dat televisieprogramma. Want het gaat over een niet aanwezige, alziende... Ja. Alleen het is grappig is dat uh, in uh, de huidige televisieversie wij opeens allemaal Big Brother geworden zijn. Wij zitten allemaal mee te kijken, of zaten allemaal mee te kijken. Ja, ik niet hoor, ik heb er nog nooit naar gekeken. Maar, nou, ik heb het allemaal uh, gezien hoor, kan ik je verzekeren. Uh, Gefeliciteerd. Uh, het gekke is dat uh, in het boek is er sprake van één Big Brother, een alziende en alhoorende, alwetende, alom aanwezige dictator. In het uh, televisieprogramma uh, maakt dat plaats voor een publiek dat alles ziet. Ja. Dat is natuurlijk wel een hele bizarre wist van de geschiedenis die, die Orwell niet eens bedacht zou, zou kunnen hebben. Maar, nee, uh, dat, zou die, dat zou die inderdaad niet... Nee, nee maar uh, het geeft wel iets aan van... Um de mediatisering die, die, die hij in zijn boek 1984-1984 heeft 1984, geïntroduceerd. Het aanwezig zijn van camera's, van, van beeldschermen... die zowel uh, zien als gezien worden. Uh, massamedia die, uh, die hun intrede maakt. Dus in die zin is... Uh, Want dat ja. is even voor de goede orde. Mensen die luisteren die, die 1984 niet kennen, het boek, het beroemde zijn boek... Zijn die er dan? Nou, die zijn er ook nog wel. Het is een heel beroemd boek inderdaad, maar... Ja, kort, Overal over het ja kort geschetst, 1984, 1984, uh, is een boek uh, dat een zedenschets geeft... van het leven in een dictatuur. Uh, de Hoofdfiguur Winston Smith is, uh, is iemand die die dictatuur langzamerhand uh, ontrafelt. Dictatuur die wordt uh, bestierd door een big brother... een overigens fysiek niet aanwezige, behalve in foto's. dictator die alles ziet, alles weet, die de geschiedenis aanpast... die kortom uh, alles naar zijn eigen hand zet... Daartegenover hebben we de antiheld van het verhaal, Winston Smith... die langzamerhand de waarheid ontdekt. De waarheid die er eigenlijk niet meer is... omdat de dictatuur die waarheid naar eigen hand zet. Winston is nog een mens met een hart. Nog niet door die dictatuur gehersenspoeld, En begint, althans dat denkt hij, een bescheiden verzetsbeweging... tegen die dictatuur. Hetgeen hem aan het eind van het boek uiteraard de kop kost... Dat is namelijk heel zegt, kort het verhaal. De, de, de, het uh, nou ja, de totale de, de, de aanwezigheid van, van verschillende media ook, hè, die ons bespieden, ja. dat beschrijft hij daarin. Ja, uh, het belangrijkste element daarin is het aanpassen van die media ook. Kranten die worden voortdurend herschreven. Als iets de dictatuur niet uitkomt, dan zorgen ze er gewoon voor dat kranten van vroeger. Uh, aangepast worden. Oude kanten die worden vernietigd. Uh, de geschiedenis wordt herschreven... en er worden gewoon nieuwe kanten voor in plaatsgelegd in de archieven. Uh, dus je kunt zeggen dat uh, ja, de, de media ons, uh, ons regeren uh, door de hand van Big Brother. Van wanneer is 1984? Het is verschenen in 1949. 49? Ja. Dan kun je dus zien hoe vooruitziend die toen was. Want ja, je vraagt je af wat die gedachten hebben. Was die nu op dit moment... Geleefd had en om zich heen had gekeken. Absoluut. Uh, ik denk dat het uh, een van die, van die boeken is die uh, voor altijd bij ons zullen blijven, omdat ze situaties beschrijven die ook steeds blijven terugkeren. En dat zien we natuurlijk nu om ons heen met uh, de Big Brother van Libië, die uh, in het nieuws uh, is, uh, en de diverse andere Arabische Big Brothers die verjaagd zijn uh, de laatste, laatste maanden. Uh, ik ga niet zeggen dat die dictaturen allemaal heel erg leken... op uh, de dictatuur die Orwell beschrijft, maar daar gaat het ook niet om. Hij, beschrijft, uh, hij geeft geen blauwdruk. Hij, hij heeft zijn eigen verbeelding losgelaten op het verschijnsel dictatuur. En dat kun je natuurlijk vervolgens op allerlei mogelijke manieren invullen. Uh, hij heeft het overigens, naar het schijnt, tamelijk raak beschreven... als je voormalig inwoners van dictaturen daarover hoort. Maar uh, het uh, is onverminderd actueel... En uh, ik denk dat dat een van de redenen is waarom het een boek is... dat bij ons zal blijven en waarom het ook een schrijver is... die bij ons zal blijven. De alomtegenwoordigheid van, uh, van de dictator. Wat dat betreft, kijk, Kaddafi is zichtbaar. Big Brother is onzichtbaar, maar in zekere zin is... Dat is het enige verschil, denk ik. Dat is het enige. En Kaddafi is natuurlijk in zekere zin ook onzichtbaar. Hij duikt af en toe Ja, op. ja ongrijpbaar natuurlijk ook, hè. Daar gaat het om. Ja, ja. Uh, en wat heel belangrijk is, dat zijn de machinaties... Uh, 1984 is, is vergeven van, van de machinaties. Iedereen die naast jou zit, kan een agent zijn van de dictatuur. Uh, en hoewel jij denkt dat dat een heel aardige jongen is... kan het zomaar iemand zijn die jou namens de dictatuur in de gaten houdt. Dat zijn natuurlijk concepten die... Uh, ja, wat Gaddafi ook doet, het ja, is dus medestanders optrommelen. Precies, dat zijn concepten die, uh, die, die we kennen uit, uh, uit het Oostblok... uit, uit landen van het communiste, communisme en die ook daar worden toegepast... We gaan dadelijk in jouw spoor Orwell volgen. Eigenlijk doen we dat al, want we, we nemen een. We, we, we proberen ons voor te stellen wat hij nu gedaan zou hebben. En daar wil ik nog toch nog even op doorgaan, want um, hij heeft de Spaanse Burgeroorlog uh, uh, meegemaakt. Uh, hij, hij hield van oorlogen. Ja, dit klinkt raar. Ik bedoel, hij hield niet. Nee, hij hij niet. was graag getuige van oorlogen. Ja, ja. hij was heel gefascineerd. Um. Hij heeft natuurlijk nooit bijvoorbeeld de Eerste Wereldoorlog bewust meegemaakt... maar daar wel dingen van meegekregen. Hij was uh, leerling op een kostschool tijdens de Eerste Wereldoorlog. En tegenover die kostschool uh, is een uh, kampement opgericht uh, voor gewonde soldaten. En de jongens van de kostschool waar hij op zat... die werden geacht die soldaten te bezoeken. En... Uh, lekkere dingen toe te stoppen, sigaretten, chocola en dergelijke... en uh, ze te vermaken met, uh, met verhaaltjes en dergelijke. Uh, dus daar, dat is zijn eerste ervaring geweest met de oorlog. En het grappig is dat hij uh, in die tijd, als jongen van elf jaar... al voor het eerst een gedicht publiceerde... in de, de uh, lokale krant van de plaats waar hij geboren is... of waar hij op, is, sorry, Henley on Thames. Die had een, een suffertje, de Henley Standard. En daarin zijn twee gedichten van de jeugdige Eric Blair verschenen. Uh, en dat zijn, uh, ja, dat zijn echt oorlogspoëzie. Uh, dat zijn uh, gedichten die de young men of England aanwakkeren... Uh, aanjagen om de oorlog in te gaan en hun leven te wagen voor het vaderland. Dus hij had blijkbaar toen al iets met, uh, met oorlog. Later is hij uh, uh, heel bewust de Spaanse burgeroorlog ingegaan. Uh, hij wilde tegen Franco vechten... Hij wilde het, de, de Spaanse revolutie wilde hij verdedigen. Uh, de Tweede Wereldoorlog, daar wilde hij ook zijn bijdrage aan leveren. Dat is hem door de neus geboord door zijn zwakke gezondheid. Hij mocht niet het leger in. Uh, hij heeft uh, ook geen kans gekregen om als schrijver oorlogswerk te doen. Hij is het toen in armoede maar gevoegd bij, uh, bij de burgerwacht... De Home Guard, wel bekend uit de serie Dead Dead's Army. Army. En het blijkt dus ook een soort Dead Army-absoluut. Absoluut. Het was een, te een, een ongelooflijk uh, gaam van uh, oudere mannen uh, en uh, mannen met, met handicaps. En uh, lang, dun, kort, dik, als uh, bij elkaar. Uh, maar die het wel heel serieus uh, namen. En vooral Orwell heeft het ongelooflijk serieus genomen. Hij heeft haar. De kennis die hij in Spanje had opgedaan met straatgevechten... heeft hij daarin willen toepassen. Dus hij was echt gefascineerd door, door oorlog. Dat wil niet zeggen dat hij... Dat wordt wel eens gezegd dat hij dat zijn fascinatie zo ver ging... dat hij van de oorlog hield. En dat hij pas opleefde. Dat heeft Cyril Connolly van hem gezegd. Dat hij pas opleefde toen de Blitz uitbrak. De bombardementen van de Duitsers op Londen eind 1940. Maar als je zijn dagboeken erop naleest... en zijn brieven erop naleest, dan blijkt dat hij heel erg in verwarring was gebracht om wat er gebeurde. En dat hij zich geen houding wist te geven, geen raad wist met de oorlog. Er ook zichzelf geen deel van voelde. En dat is pas later gekomen, toen hij erover ging schrijven. Toen hij bij die Home Guard ging. Uh, en misschien nog wel later, toen hij uh, kortstondig... Uh, als, als oorlogsverslaggever voor de Observer naar het continent gegaan is... aan het einde van de oorlog. Zou hij nou bijvoorbeeld op dit moment naar uh, Libië hebben proberen te komen... of naar Jemen, of uh, naar Egypte, of... Ik zou bijna zeggen, waarom niet? Uh, het is moeilijk in te schatten wat hij van de huidige oorlogen zou vinden. Want die, die zijn natuurlijk veel, ja... supersonische, zou ik bijna zeggen, mechanischer dan, dan de oorlogen destijds. Vroeger waren ze veel trager. De toepenbewegingen die, die waren natuurlijk makkelijker te volgen. Tegenwoordig gaat het allemaal met ja, elektronica en, en, en raketten en dergelijke. Maar uh, het, het verschijnsel als zodanig, en vooral de impact daarvan... Op, uh, op, op de bevolking. Ja, dat fascineerde hem mateloos. En hij wilde ook, ook zien hoe dat afliep. Hij wilde er daar in Duitsland bij zijn, hoe dat afliep. Uh, en toen de observer hem vroeg om daarheen te gaan... heeft hij er niet over getwijfeld. Dus als iemand hem nu zou vragen van... wil jij naar Libië? Wil je naar Benghazi? Om, om daar de toestand te verslaan. Hij was journalist in hart en nieren. En die oorlogstukken, die reportages... die worden over het algemeen niet tot zijn sterkste gerekend. Maar daar gaat het niet om. Als je hem de vraag zou stellen, zou die gaan. Dit is over Sprans met boeken en ik praat met uh, Marco Daanen. Het is de Boekenweek en die staan in het teken van de geschreven portretten. En Marco Daanen schreef Het spoor van Orwell... over een van de betere schrijvers van de 20e eeuw. En zeker als het op politiek aankomt, en dat zal nog wel duidelijk worden... een van de meest fatsoenlijke mensen die die twintigste eeuw heeft, uh, heeft gekend. 1903 werd hij geboren. Hij uh, stierf in 1950. Hij is niet oud geworden. Hij heeft veel gedaan in zijn leven. Hij hoorde bij de Engelse... Engelse, Engelse middenklasse, eh, zou je kunnen zeggen. En wat doet hij op een gegeven moment? Hij, zijn leven neemt een dramatische wending. Hij... Eh, werd een vagebond. Hij ging tussen zwervers en kakkerlakken... in Londense armenhuizen... bivakeren en schreef daarover. Hij schreef ook over, over zwervers in Parijs. Down and out in London en Paris is dat geworden... Alsof hij afstand nam van zijn middenklasse bestaan... en wilde ontdekken hoe de rest van de wereld eruit zag. Niet alsof. Het was afstand. Het was zo. Jij hebt ervoor doorgeleerd. Dus. <laughs> het was zo. Ja, Dat heeft te maken met wat hij in Birma heeft meegemaakt. Daar hij heeft hij als politieagent uh, Ja. Hij, uh, hij was inderdaad een kind van de bourgeoisie. Uh, hij werd naar Eton gestuurd, de beroemde kostschool. Uh, en het vervolg, dat zou dan of Oxford zijn of uh, een ander baantje uh, wat uh, Her Majesty zou dienen, wat het vaderland zou dienen. Uh, er zijn allerlei uh, uh, verhalen in omloop over waarom het niet Oxford geworden is... maar koloniale dienst, daar gaat het nu even niet om. Hij is in koloniale dienst gegaan, is vijf jaar politieagent geweest in Birma... dat was toen een provincie van India, zeer rijk aan opiaten... Uh, en, uh, en hout en olie en jade en andere smakelijke dingen... die de kast van Groot-Brittannië flink spekten. En hij is daarheen gegaan om dat uh, allemaal uh, ja, een beetje in de gaten te houden. Op diverse posten is hij uh, inspecteur geweest of adjunct inspecteur geweest. Uh, maar hij is daar ook het andere gezicht van het kolonialisme tegengekomen. Het gewelddadige gezicht van het koloniale regime... dat Groot-Brittannië, het Verenigd Koninkrijk, toen was... En dat is de, de, de, de wending geweest waardoor hij inderdaad afstand wilde gaan nemen van die eigen afkomst. Van zijn eigen, zijn eigen her. Uh, en waardoor die, hij uh, die, die duik in de, de, de Londense krochten genomen heeft. Dus uh, uh, je zou kunnen zeggen dat, uh, dat hij daar tot keer gekomen is. Uh, dat hij daar het echte leven voor het eerst gezien heeft. En heeft gedacht, ik wil thuis in Groot-Brittannië... ook het echte leven gaan ondervinden. en ja, Kijken zoals, wat de keerzijde van Medaille ja, is. Ja, ja, hij had volgens mij heel duidelijk het gevoel... Uh, dat hij anders zou inkakken. Anders een, een, een bestaan in de marge van, van die bourgeoisie zou gaan leiden. Uh, en hij moet toen al... Ja, zeker intellectueel vermogen hebben gehad om te beseffen... ik kan meer en ik wil vooral meer. Wat vooral zo opvalt bij hem, dat is dat hij uh, zo'n goede journalist was. Ja. He, dus hij gaat ook op een gegeven moment uh, de, de armoede in, in Engeland uh, onderzoeken. De Weg naar Wiccan Pier. Dat is een boek over, uh, over mijn werkers. En dat is heel bijzonder. Hij leeft daar... Maar hij is ook kritisch. Ja. En voor iedereen, hè? Ja. Uh, Leg dat eens uit, wat hij daar doet. Hij uh, kreeg een opdracht van zijn uitgever, Victor Gollings. Uh, hier heb je 50 pond. Uh, ga maar eens uh, onderzoek doen in, uh, in Noord-Engeland. Uh, Noord-Engeland was uh, het land van de mijnen, van de uh, van black country, van industrieën. En hij is daar uh, heen gegaan uh, met een vaag plan in zijn hoofd. Ik wil omgeving Manchester Liverpool uh, gaan bekijken. Hij belandde in, in Wigan... provinciestad, halverwege Manchester en Liverpool... omgeven door mijnen. Je bent overigens in zijn spoor getreden. Ja, ik ben aan uh, die plaatsen... Even tussendoor. Ja. Hoe ziet Wigan er nu uit? Het is nu een heel gewone provinciestad... Uh, omgeven door groene weilanden. Uh, de mijnen zijn al lang gesloten en overgroeid. Uh, de, de mijn waar Orwell in afgedaald is... Uh, dat is nu een recreatieterrein. Dan kun je alleen maar de, de contouren zien van... Wat ze dan de slagheaps noemen, de puinbergen noemen. Dat zijn nu heel uh, vriendelijke, uh, groene en beboste hellinkjes waar, waar een vijver in ligt. En uh, uh, waar de inwoners van Wigan zich op warme zomerdagen terugtrekken. Uh, en Wigan zelf uh, is uh, eigenlijk een heel aardige stad met een uh, flink opgekalafaterd centrum. Uh, met een rijk uitgaansleven. Uh, met een voetbalclub die uh, in de Premier League speelt. Uh, en uh, wel een hele stad met een prachtige bibliotheek. Uh, de historie wordt daar wel gekoesterd. Uh, en uh, ze hebben zelfs een uh, ja, soort, soort petparkje naar Wigan Pier vernoemd. Je kunt daar met rondvaartboten, kun je daar door het kanaal ja, varen. Andere ander Wigan dan wat hij Heel ander Wigan, want die, die mijnen zijn er niet meer. Dus het arbeideristische is ook verdwenen. Uh, het is natuurlijk een beetje een ontmande stad uh, daardoor. Want vroeger was Wigan echt verbonden met, met de mijnbouw. Het leefde van de mijnbouw. En uh, toen Orwell daar kwam, uh, was hij uh, uit op... Uh, een beschrijving van de leefomstandigheden van de mijnwerkers. Hij wilde vastleggen hoe ze leefden, uh, wat ze verdienden... de werkloosheid, de woonomstandigheden. Uh, uh, hij heeft dat uh, beschreven in uh, The Road to Wigan Pier. En hij heeft daar ook nog een tweede deel aan verbonden aan het boek... met een soort uh, ja, theologie van het socialisme. Zeg maar. Hij uh, gaf aan hoe, uh, hoe het uh, voortaan zou moeten in Groot-Brittannië... om die omstandigheden in Wigan op te schroeven... Hij is zijn hele leven lang een sociaal-democraat gebleven. Vandaan af. Van af. Eigenlijk kun je zeggen dat hij... tot dan het woord socialisme nooit in zijn mond genomen heeft. Althans niet in zijn werk. Hij zal het wel eens een keer genoemd hebben. Maar hij was wel geëngageerd... maar nog niet bekend tot het socialisme. En dat is daar gebeurd. Uh -huh. uh, hij heeft zich daar naartoe bekend. Hij heeft daar geoordeeld. Er is maar één mogelijkheid om uit deze toestand te komen. Dat is het socialisme. Engeland moet geleid worden door een regering die zich bekend tot het socialisme... en moet ervoor zorgen dat de leef- en woonomstandigheden... van mijnbouwers en andere arbeiders opge opgeschroefd worden. Waarbij hij overigens iets anders voor ogen had dan... Ja, uh, maar we ja, ook, ja. da daar, daar komen we nog wel op, ja. Rusland en andere, andere uh, onscoringen. Nou, en ook anders dan, dan de socialisten van toen. Hè? Want het aardige is dat hij uh, in zijn boek... waarin hij zich bekend tot het socialisme... daar nou voor het eerst overschrijft... meteen de, de gezetelde socialisten onder oren slaat... Uh, hij, uh, hij vond uh, het socialisme in Engeland dat, dat, dat waren vage figuren met uh, uh, gezondheidsfanaten. Uh, en uh, hij heeft daar een enorme tirade op losgelaten, terwijl hij zelf natuurlijk een nieuwkomer was in dat wereldje. En hij is hem niet een dank afgenomen. Ja, dat dus ook, nou ja, dat, dat, dat kenden we in Nederland natuurlijk ook, uh, dat soort socialisme met de gezondheidszandalen, Ja. ja. Uh, de, de wouden in. Ja, ja. Ja, de ja de natuurleven, natuurleven en uh, dat, dat soort zaken. En, uh, daar moest hij, van daar moest hij niets van hebben. Waarom dat, niet? Uh, hij was een pragmaticus. Uh, en uh, hij, hij combineerde het idee van socialisme... altijd ook met een idee van persoonlijke vrijheid. Uh, hij was ook libertijn. Dat is ook zijn leven lang gebleven. En hij wilde vooral dat er maatregelen genomen werden. Vandaar dat tweede deel van de Road to Wigan Pier... waar hij dat allemaal op een rijtje zet... Ja, en dan schoot het socialisme in Nederland in die jaren ernstig tekort. Wat ik me herinner, toen ik dat boek ooit las... en dat vond ik wel bijzonder, is dat hij... hij was ook heel kritisch ten aanzien van ja. de arbeiders. Ja. Dus het was niet een soort verheerlijking van nee, de arbeidende nee. medemens. Er is dat ook niet een dank afgenomen. Er zijn maar heel weinig dingen die hem bij leven in dank zijn Leg <laughs> uit uh, wat voor noten die wat dat betreft op zijn zaak um, had. Hij, hij vond dat... Uh, uh, Heel kort gezegd, hoor, want het is, het is best wel een complex verhaal... maar hij vond eigenlijk dat uh, de, uh, de arbeiders uh, zich overgaven aan het communisme. Dat in de eerste plaats. Uh, dat, uh, dat kwam al toen al heel erg dicht in de buurt. De, de communisten en vooral uh, het idee van, van Rusland... dat was toen een soort heilstaatsidee... dat, dat maakte steeds meer opgang in Engeland... Uh, en daarnaast uh, vond hij dat uh, de, de arbeiders gewoon te, uh, te eenzelvig waren... te, te ingekakt waren, te weinig deden uh, en niet in opstand kwamen. En uh, uh, zij waren degene die Engeland droegen. Zij waren degene die de economie uh, droegen. En, en ook de slachtoffer. Uh, en ook het slachtoffer daarvan. En uh, hij, hij was eigenlijk verbaasd door de indolentie die, die zij ten toon uh, spreidde. Ja, ja. Wat ik me ook herinner bijvoorbeeld is dat hij dan uitlegt... hoeveel die mensen allemaal verdienen. En ja. oké, okay, dat, dat was niet veel... Maar hij zei, ja, daar kun je nog steeds wel fatsoenlijk van leven. Dat is en, het probleem, ja. En gezonde dingen van kopen, ja. maar dat doen ze niet. Ja, dat was het probleem. Uh, in die tijd was het zo dat de, de economie al wel weer een beetje aangetrokken was. En dat op veel plaatsen in de mijnbouwgebieden... Uh, de leefomstandigheden alweer net iets opgekrikt waren. Uh, en daar heeft hij het verwijt van gekregen dat hij zijn ogen daarvoor sloot. En dat hij zich alleen maar richtte op de mensen aan de echte onderkant vergeten werd daarbij dat die er dus ook waren. Dat er nog een onderlaag onder de onderlaag was. Uh, en uh, ja, uh, hij, hij was stom verbaasd dat, dat uh, de arbeiders zich niet in slaagden... om zich te ontworstelen aan, aan die levensstijl. Uh, ook uh, eindeloos in die mijnen rondschuilen en daar pikzwart uitkomen. Uh, hij heeft daar in een, uh, uh, in een logement gelogeerd uh, waar ze ook... Uh, pens verkochten, de tribe shop. En hij heeft daar gezien hoe die arbeider die hem daar... die, die kamer verhuurde, uh, ja, hoe die omging met dat voedsel. Die man had een winkel aan huis, had een pensioen. En in die winkel verkocht die uh, allerlei uh, kaderniers waren, maar ook pens. En die ging met zijn pikzwarte uh, jatten, pakte die die pens beet. Orwell vond dat ongelooflijk. Uh, en hij, hij kon niet geloven dat... Uh, uh, arbeiders die geacht werden een ideaal te hebben, het ideaal van het socialisme, van een, van een nieuwe samenleving waar iedereen het goed zou hebben, dat die zelf zo uh, uh, zich gedroegen. Dat, dat was voor hem eigenlijk iets, iets ongelooflijks. Heel beroemd daardoor is, is een passage geworden uit Rotorbic and Peer die tegen hem gebruikt is. Hij heeft uh, daar ergens uh, ingeschreven dat het verhaal rondging dat arbeiders stonken, de working class smel. En dat heeft zijn eigen leven gaan leiden. Dat is hem aangevrezen. Uh, ineens was het Orwell die zei... de working class smells. De arbeiders stinken. Het was niet hij die dat zei. Het was een citaat dat hij aanhaalde. En dat, dat geeft denk ik mooi de spanning aan... tussen wat, wat, wat Orwell voor zich zag... wat Orwell wilde, wat hij bepleitte... Uh, en wat hem steeds voor de voeten gegooid werd... en uh, waar hij ook mee te maken kreeg... Uh, als, als, als zijnde... Um, ik kom niet verder... Ik, ik wil wel, maar jullie willen niet. Dat gevoel had hij heel erg. Je hebt heel veel van de plekken uit zijn leven uh, heb je, heb je, heb je bezocht. Ben je gaan kijken, Engeland. Spaanse burgeroorlog kwamen we ook nog op. Dat heeft hij ook in meegevochten. Dat was ook uh, verhelderend uh, voor hem. Wat was de meest interessante plek die je gezien hebt? De meest interessante plek... Er zijn er een paar, hoor. Uh... Wat er als eerste naar boven komt nu? Wat er als eerste naar boven komt is het eiland Jura. laatste plaats, zijn laatste woonplaats. Hij heeft daarna nog in een sanatorium gezeten. Hij had maar... een hele zwakke gezondheid. Hij is 47 geworden. 47. 46 eigenlijk maar. En hij is overleden aan tuberculose. Uh, en uh, dat eiland, Jura, voor de Schotse Westkust, dat, dat werd hem aangevreven... van daar moet je niet heen gaan, want het is nat en vochtig... en het is slecht voor mensen met tuberculose. Ja, daar is hij uiteindelijk toch naartoe gegaan. Ja, omdat er, de, de boot ging eens in de maand ja, en als dat dan een beetje waaide, dan ja. ging die boot helemaal niet. Dus <laughs> er kwam nooit wel. iemand. Ja. Maar het geval wilde dat hij met een idee in zijn hoofd zat voor een boek. Hij was toen al tamelijk bekend door Animal Farm. verschenen in 1945... En daardoor was hij ineens een gevierde auteur... die gevraagd werd voor, voor lezingen, voor artikelen, voor recensies... gaat er maar door. En uh, die had nog eens een vrouw kwijtraakte in 1945... die met een kleine jongen zat, een aangedame zoon... en die opeens uh, ja, de, de hele wereld zo ongeveer over zich heen kreeg... door die plotselinge beroemdheid... terwijl hij met een boek in zijn hoofd zat. Dat uh, boek dat zou eerst The Last Man in Europe gaan heten... Dat is later 1984 geworden, 1984. En dat wilde hij gaan schrijven. En daarom is hij naar het eiland gegaan. Hij wilde afzondering hebben. Hij wilde in, in rust leven. Hij wilde... Denk Ik... jij dat hij met 1984... Hè, dat, is, dat is gewoon een van de allerbelangrijkste boeken van de vorige eeuw... hoe we het ook wenden of keren. Ja. We hebben het aan het begin van dit programma er al over gehad... hoe visionair hij in heel veel opzichten was. Denk je dat hij dat door had? Met dat boek? Mm. Heel goede vraag. Hij heeft er wel iets van meegekregen, hoor. Want uh, hij heeft nog een aantal maanden geleefd na het verschijnen van het boek. Dus hij heeft de reacties meegekregen. Um, hij heeft ook meegekregen hoe het verkeerd opgevat werd. Dus hij heeft daar echt wat nodig van meegekregen. Maar of hij echt heeft kunnen bevatten dat het zo lang zou meegaan... ik denk eigenlijk van wel. Weet je waarom? Um, het was geen voorspellend boek. Dat, dat wordt vaak zo opgevat. Van, nou, dat was uh, een voorspelling. Nee, het was een waarschuwing. Hè? Het was zijn idee van als, we, als, we, als, we, als we zo door, als we zo natuurlijk. Maar, het ander niet. Nee, nee maar het was zijn idee van als we zo doorgaan met ja. de samenleving, dan komt het daarop uit. Dan, dan draaien we allemaal mee in een dictatuur op een gegeven moment. En dat ga ik beschrijven. En daar is hij heel lang mee al knutselen geweest om een wereld in elkaar te draaien... Uh, die, die voorstelbaar zou zijn als zijn de dictatuur. Overigens is het erger misschien wel. En dat bedenk ik nu even helemaal uh, uh, heel hard uit de bocht en door de bocht gaand. Dat wat hij beschreef niet noodzakelijkerwijs van die alziende uh, dictator... Nee. een dictatuur hoeft te nee, zijn. Nee nee, nee, nee, nee. Maar dat is in een democratie ook heel fijn en goed mogelijk. Uh, ja, en dat is ook uh, het mooie van dat boek... dat het ons niet alleen iets over een dictatuur leert... Maar ook iets over de mens in het algemeen leert. En over, over de samenleving die getechnologiseerd is, leert. Want dat is ook 1984. Hoe de technologie wordt misbruikt om de mens te monitoren, te volgen. En dat zien we natuurlijk nu ook in een democratie gebeuren. Dus dat is allemaal heel erg dicht bij elkaar tegenwoordig. Maar even. Naar ja. het eiland terug? Want daar, ja. dat was ja. de vraag. Hij, je bent daar geweest, dat, ja. dat, dat eilandje... Hij wil zich dus terugtrekken om, om dat verhaal op te schrijven. Uh, en hij had daarvoor gewoon tijd nodig. En, hij wist gewoon van dit wordt de grootste klus van mijn leven. Dit wordt het boek van mijn leven... En hier heb ik tijd voor nodig. Die heeft hij ook echt nodig gehad. Hij heeft en die, die paar het eiland, gedaan. Hoe lang ben je, je bent er geweest? Ja, hij is daar begonnen in 1946. En, en jij? Een jaar was gewend. jij? Ik, was er in, uh, ik ben er verschillende keren geweest. 2002 ben ik er geweest. Ik ben er in 2005, geloof ik, geweest. ben er drie of vier keer geweest. Maar ik vroeg, ja, want, want de, je hebt al die plekken bezocht. En toen kwam deze plek naar boven. Waarom? Uh, omdat hij nog steeds is zoals hij toen was. En je kunt je daar een beetje voorstellen... dat het de plek was die Orwell zocht... Um, het is een uh, afgelegen eiland. En dan moet je je voorstellen dat het een langwerpig eiland is. Dat hij ook nog eens een keer op het meest afgelegen noordtopje van het eiland bivakkeerde. Dus dat was ongelooflijk moeilijk te bereiken. En dat was precies wat hij zocht. Exact wat hij zocht. Die afzondering, die rust. Daar kon uh, De post kwam maar een paar keer per week. Als de boot. Als de boot. Daar kon hij zich verschuilen. Het was, een, het was een wijkplaats. En als je er nu komt is het nog precies zoals als toen en kun je je dat levendig voorstellen. Het zijn mensen toch wonderlijke wezens trouwens. En ja. dan heb je iemand die voortdurend aan het front wil zitten. Die getuige wil zijn van wat er in, in, om hem heen gebeurt. Heel en, paradoxaal. En, en die dan uiteindelijk, ja, of misschien ook wel heel logisch... Heel paradoxaal en ze zijn er meer paradoxen in zijn schrijversleven geweest. Want uh, uh, diverse van, van boeken die, die in steden spelen... die heeft hij op het platteland geschreven en andersom. Dus uh, het was een heel Paradoxale figuur en uh, de afspiegeling van, van, daarvan zie je terug in dat oeuvre. Want bijvoorbeeld uh, uh, Animal Farm, wat ook Oost- en Plattelandsboek uh, echt is... wat op een boerderij speelt, fictief, heeft hij geschreven in Londen. Midden in de oorlog, tussen het puin. Uh, hij heeft uh, het manuscript nog uit het puin moeten, moeten halen... toen zijn huis een keer gebombardeerd was. Dus dat was een hele de paradoxale zijn, figuur. De zijn voortdurend ook, ook, ook Animal Farm natuurlijk. Een enorme angst voor... Ja. ja, en dat is in Spanje ontstaan, hè? Dat is in Spanje ja, ontstaan. Is, en, en, ja. De Spaanse burgeroorlog. Ja. En dat is, dat is wel, denk ik wel belangrijk om het dadelijk over te hebben. Maar ik denk dat dit ook wel een mooi moment is om... Uh, nee, dit is nog geen mooi moment. Daar wachten we nog even mee. We gaan... Nee, ik vertel je Ja hoor, even. ik wacht. Mag... Waarom? Maakt niet uit. Nee, Spaanse burgeroorlog. Hij gaat op een gegeven moment... Ja na de Spaanse, ja. hij gaat deelnemen. Hij gaat tegen Franco vechten. Wat altijd dacht hij. Hij heeft heel weinig gevochten, maar... Uh, hij had de intentie om te gaan vechten tegen Franco. En hij is uiteindelijk... Uh, uh, aan een front uh, terechtgekomen... Waar, waar nauwelijks gevochten werd. Uh, waarin uh, in, uh, in de bergen... van Aragon... nauwelijks gelegenheid was om te vechten. Waar de, de partijen tegenover elkaar zaten... met een diepe vallei ertussen. En waarin... Uh, echte gevechten eigenlijk nauwelijks mogelijk waren. En dat was ook helemaal niet de bedoeling... op die plaatsen gevochten zou worden. Verderop, langs het front van Aragon... daar waren plaatsen die belangrijker waren om, om te vechten. En Orwell die kwam voor hem althans op een totaal verkeerde plaats terecht... want hij wilde vechten en hij heeft dat nauwelijks kunnen doen. Hij heeft twee keer aan een soort gevechtshandeling deelgenomen. Wat gebeurt daar waardoor hij opeens zo'n levenslange angst... Ja, en terecht natuurlijk voor ja. dictaturen krijgt? Het heeft te maken met de voorzienis van die Spaanse burgeroorlog. Uh, Spanje was verdeeld in, uh, in, in twee kanten. Rechts en links, Korte de bocht... En links was verdeeld en rechts was verdeeld. Rechts, dat was katholiek, het was Franco, dat waren conservatieven. En links, dat was net zo verdeeld, dat waren communisten, anarchisten... socialisten, revolutionaire socialisten, versplinterd. En daar is de klad ingekomen. Daar is Stalin zich mee gaan bemoeien. En in de loop van 1937, toen Orwell in Spanje was... is het in Barcelona is het misgegaan. De linkse regering, die door Franco bestreden werd... Die werd ineens eigenlijk geannexeerd door de communisten. In feite door Rusland, in feite door Stalin. En, en die is begonnen met uh, het, het platwalsen van het hele linkse volksfront. Daar blijven we okay. even hangen. Want we gaan even overschakelen naar de NOS, naar Onno duiven wit ja, Dankjewel Wim Brands. Uh, we gaan even naar heel veel omdat president Obama zojuist een uh, korte verklaring heeft afgelegd over de toestand in Libië. Het geweld daar en de resolutie die de Veiligheidsraad gisteravond heeft aangenomen. Die resolutie maakt de weg vrij voor militair ingrijpen door de internationale gemeenschap tegen de Libische leider Gaddafi. Correspondent Ron Linker in Washington. Jij hebt die uh, speech goed gevolgd. Uh, wat is ongeveer de strekking van Obama's verklaring? Dat was een duidelijk ultimatum aan het adres van Muammar Gaddafi, de Libische leider. Hij moet de strijd nu gaan staken. De opmars richting Benghazi afbreken. Zich terugtrekken uit andere steden en humanitaire hulp toelaten, zei Obama zo net. En doet hij dat niet, dan volgen er consequenties voor de Libische leider Gaddafi. Muammar Gaddafi has a choice. If Gaddafi does not comply with the resolution, the international community will impose consequences. Als Muammar Gaddafi opnieuw een Veiligheidsraadresolutie zoals die gisteravond is aangenomen naast zich neerlegt, zegt Obama dan volgen er militaire operaties om die resolutie af te dwingen. Die resolutie die dus bevat een vliegverbod, uh, maar ook dat hij de strijd moet staken. Het, het, het wordt ook mogelijk dan met militaire middelen het wapenembargo af te dwingen. Kortom, het was een heel duidelijk dreigement aan Gaddafi. Nu stoppen, anders volgen er acties. Ja, nou hebben we uh, ook gezien dat daar in Benghazi zelf honderden, zo niet duizenden Libiërs hebben gekeken naar een scherm waarop Obama te zien was. Zij zitten natuurlijk te wachten op, uh, zijn die vliegtuigen al in de lucht? Wordt er ingegrepen? Uh, hoe lang gaat dat duren? Uh, zei jullie daar een... nog iets over? Hij zei daarover dat hij zijn minister van Defensie opdracht heeft gegeven... om de planning klaar te hebben voor eventuele militaire operaties. Minister Clinton van Buitenlandse Zaken gaat zaterdagmorgen dus naar Parijs... om daar te spreken met de bondgenoten. Maar ik vond ook dat Obama heel duidelijk benadrukte... dat het niet de Amerikanen alleen zijn die deze militaire operaties gaan leiden. Het zijn de Britten, het zijn de Fransen die het voortouw nemen. Maar goed, zei Obama, de Amerikanen hebben een unieke capaciteit... om bijvoorbeeld bijvoorbeeld dat vliegverbod mogelijk te maken. Ze zullen dus helpen meer in een faciliterende rol... dan echt dat er Amerikanen de leiding gaan nemen. En hij, hij zei ook heel duidelijk... er zullen geen Amerikaanse militairen in Libië eh, terechtkomen. Dus dat was heel duidelijk. Obama steunt de militaire operaties. De Amerikanen doen mee. Maar het zijn andere lidstaten die het voortouw gaan nemen. Ron Linker in Washington over de toespraak... die president Obama zojuist hield over de situatie in Libië. En dan stel ik voor dat we nu teruggaan naar Wim Brands. Brands met boeken van de VPRO in de Smet in Amsterdam. Ja, en dat was de NOS met Onno oh Duivenheden-Wit... met het laatste nieuws over in Libië en de toespraak van Obama. Ja, dan pakken we toch even George Orwell erbij. Want ja. dan gaan we namelijk een hele mooie sprong maken... weer terug naar die Spaanse burgeroorlog daar... en die, uh, en die Stalinisten die hij daar aan het werk ziet. Ja, want als je nou over een dictator hebt... En als je het dan ja. over dictators ja. hebt en over, uh, die, die had hij daar om zich heen... Of denk jij niet dat hij. Stel, stel je voor dat hij nu geleefd zou hebben en hij zou Obama hebben gehoord. Dan, en ook dat de Britten uh, mee gaan doen. Dat zou hij toch toegejuicht hebben? Hij was heel erg sceptisch hoor. Hij was altijd heel erg sceptisch tegenover regeringen en tegenover. Uh... Uh, verklaringen van, van regeringen. En uh, nogmaals, hij was een pragmaticus. En hij wilde altijd eerst boter bij de vis uh, zien. Dus uh, hij, hij, hij volgde altijd uh, de wendingen van oorlogen en dergelijke op de voet... in zijn dagboeken en in zijn brieven. Maar hij was altijd heel, heel voorzichtig. Uh, en uh, ja, dat zeggen ze nu wel, maar gaat het ook gebeuren? En hij was ook bang dat dingen mis zouden lopen. Um, hij zou natuurlijk toejuichen dat, uh, dat er actie werd ondernomen tegen een dictator. Maar ik denk ook... Daar, dat is wat ik in Orwell herken, dat hij dan zou hebben gezegd... He, maar waarom nu pas? Waarom doen jullie altijd zaken met dictatoren? Waarom doen jullie zaken met, met Mubarak, met Mugabe en, en ook met, met Gaddafi? En waarom moet hij nu opeens, opeens weg? He, waarom, waarom wachten jullie totdat het volk in opstand komt? En dat, dat zou ook Orwell geweest zijn die dat gezicht zou hebben... Die, dat doorprikken van, van, van de ballon van beschaving die wij uh, boven, ons, boven ons hoofd uh, hebben hangen. Ja, waarom help je dat volk niet eerder? Ja, Kijk. en het oh, dat is toch een wel. heel legitieme vraag. Die Stalinisten hè, tijdens die Spaanse burgeroorlog, al die Gaddafi's daar bij elkaar, <laughs> die, die zit hij die aan ja. het werk ja. en dat geneest hem ook voor een groot deel van. Ja. Van bepaalde linkse aanvechtingen ja, ja, die je zou ja, kunnen ja, ja, hebben. Ja, ja, dat heeft uh, voor hem voorgoed een, een anticommunist gemaakt. En dat is dus heel vaak door links, uh, is hem dat aangevreven... omdat hij niet alleen in hun ogen anticommunist was... maar hij zou ook gewoon anti-links geweest zijn. Dat is natuurlijk aperte onzin. Hij is altijd, uh, zijn leven lang is hij een socialist gebleven. Alleen, socialisme, dat veronderstelde voor hem ook juist vrijheid. Dat was iets dat moest worden gecombineerd met persoonlijke vrijheid. En in zijn ogen was het gevaar van het socialisme... dat de regenten aan de macht zouden komen. En dat van de regenten er een dictatuur zou ontstaan. Uh, en uh, dat heeft hij natuurlijk gezien in, uh, in, in Rusland. Niet alleen hij, maar bijvoorbeeld iemand als André Gide is, heeft dat ook uh, ontdekt. Die is daarheen gegaan naar Rusland. En heeft gezien hoe het was. Dat het helemaal niet die heilstaat was... Uh, waar het Westen uh, al, al intellectuelen voor te hopen uh, liepen. En Oorwa was, was uh, ook ook iemand die dat had. En dan had. is de vraag, maar die laten we even hangen... hoe komt het nou toch dat sommige mensen dat dan doorhebben... en denken, daar moet ik niks mee te maken hebben. En anderen... Nog... Ja, dat is een vraag die hij zich ook gesteld maar heeft. Maar wacht even hoor. De eeuwenlang uh, in, in de pas blijven lopen. Want we gaan nu eerst... dat is een vaste rubriek in, uh, in uh, Brans met boeken... de eerste herinnering doen. Ook van jou. Elke gast in dit uh, programma vertelt zijn eerste Herinneringen. En daar gaan we een enorme collectie van, uh, van aanleggen. Komt eerst de tune, en dan mag jij. De eerste herinnering. Mijn eerste herinnering is dat ik achter in de auto zit bij mijn vader. Ik denk dat het voor veel mensen zal gelden... dat de eerste herinnering verbonden is met thuis of met hun ouders. In mijn specifieke geval is hij niet zozeer met mijn huis verbonden... als wel met de auto van mijn vader. Curieus, want ik kan zelf geen auto rijden. Maar mijn vader placht mij af en toe mee te nemen in zijn auto... op toertjes, geen gewone toertjes. Mijn vader was handelsreiziger en beschikte dus al heel vroeg eh, over een auto. En ik mocht af en toe mee. En eh, een van mijn eerste herinneringen is dat ik achter in die auto zit... daar staat ook een foto van... en dat ik met hem eh, voor het eerst meeging op reis door de provincie. Ik kom uit Zeeland en mijn vader Sarajon was ook in Zeeland. Met name in zuid vlaanderen En het grootste feest was dan als we met de Breskundse boot... meegingen van Vlissingen naar Breskens. Ik kan niet zeggen dat die eerste herinnering uh, echt verbonden is met een ritje waar ook die boottocht in zat. Maar mijn eerste herinnering is wel dat ik achter in de auto zat bij mijn vader. Dat mijn vader ongetwijfeld als, als trotse vader voorin zat. En dat ik voor het eerst aan de hand van mijn vader de wereld buiten mijn eigen dorpje betrad. Dat was toen nog maar een heel kleine wereld. Dat was toen de, de provincie Zeeland. Maar uh, dat is mijn eerste herinnering. En dan moet ik meteen denken aan hoe je waarschijnlijk op de boot... naar dat eiland van Orwell bent gegaan. Ja. En toen ongetwijfeld hebt gedacht aan dat Zeeuwse Dat Het heeft mij gevormd voor het leven. Uh, ik ben niet eens toen naar een eiland gegaan met hem. Want die waren er toen amper meer in Zeeland. We gingen naar het vaste land. We gingen van Walcheren gingen we naar sint Vlaanderen. Dus dat is niet eens een eiland. Maar het feit dat je een oversteek maakt... en uh, dat je in een andere wereld terechtkomt... Ja, dat heeft mij zeker gevormd. Het spoor van Orwell, dat heb je gevolgd. Uh, en daar heb je een mooi boek over gemaakt. Er is ook een rode draad door dat uh, boek. Laat het daar uh, tenslotte nog even over hebben, want dat is niet onbelangrijk. George Orwell, die uh, uit de Engelse bourgeoisie voortkomt... die onderzoekt hoe zwervers uh, leven, die onderzoekt hoe uh, de mijnwerkers leven. Hij doet mee aan die Spaanse burgeroorlog. Hij heeft linkse idealen, hij is een... Uh, hij is een socialist, maar hij ziet ook al meteen de verschrikking die uh, het communisme zal worden. De dictaturen die het zal, uh, zal opleveren. En dan, is het heel dan wordt het interessant. Want hoeveel intellectuelen hebben we nou niet gehad in de 20ste eeuw? Die, zeg maar, uh, voor en na die oorlog zich bekeerden tot bijvoorbeeld het communisme, ook het fascisme natuurlijk. Tot totalitaire systemen. En die dat ook nog heel lang, ook in het geval van het communisme zeker... zijn blijven volhouden. En denk aan iemand als Joris Evans... die tot uh, ik, oh, ja. ver in de eeuwigheid, ja. tel, tel, tel Mao al, ik weet niet hoeveel slachtoffers had gemaakt, ze ja. nog steeds bezong... en deed alsof die ossen allemaal ook uh, het rode boekje uit hun hoofd kenden. Zeker. En dan is het toch heel grappig om over Orwell te lezen... die al meteen doorheeft, dit klopt niet. Ja. En dan is natuurlijk de vraag, hoe komt dat? Ja, en hoe komt het, dat is ook een interessante <laughs> ja. vraag... hoe komt het dat voor veel intellectuelen dan toch voortdurend... die tota totalitaire ja. verleiding op de loer ja. ligt? Ja, dat is iets wat hij zich ook afgevraagd heeft. En uh, zijn verklaring daarvoor was altijd... jullie hebben nooit het echte leven meegemaakt. Jullie denken oppervlakkig. Jullie denken in termen van een heilstaat. En jullie denken dat die ook echt daar wordt gerealiseerd. Als je nou eens een keer het echte leven had meegemaakt. dan zou je wel anders piepen. Maar jullie hebben. Een bescherm... Maar dit klinkt ook heel romantisch. Ja, maar hij had je denk ik wel, wel een punt hoor. Want um, hij maakte natuurlijk op een gegeven moment deel uit van. van een generatie. die gevormd werd in de tijd dat het communisme opkwam. Het Rusland opkwam. Dat ook het fascisme opkwam. Dus een heleboel intellectuelen hadden twee redenen. Uh, om uh, de kant van, van Rusland te kiezen. A. Rusland zelf. En B. op ons van, van Hitler. Van, van de vijand. Dus dat versterkt dat, dat beeld misschien nog wel. En daarnaast waren dat allemaal mensen, net als Orwell. die uit het beschermd milieu kwamen. En dan kun je natuurlijk denken: van ja, die, die zijn daar opgeleid om, om na te denken. Kritisch na te denken. Orwell's idee was. Je kunt pas echt kritisch nadenken. als je zoals ik in de groot gezeten hebt. Als je ook de andere kant van het bestaan meegemaakt hebt. Ja, maar dit is niet helemaal waar wat je zegt, natuurlijk. Waarom niet? Nou, omdat ik zit nu opeens te denken... Kijk... Nou ja, neem iemand als Paul Roosemullen. Dat vind ik wel een mooi voorbeeld. Dat is iemand, uh, uh, overigens, van hele gegoede komaf. Maar zijn dus... het geen uitzonderingen? Nee, maar nee, luister nou. Dat is Paul Roos. Rozen... Nee, wacht nou even wat ik ja. wil zeggen. Dat is hè, van gegoede komaf. af. Uh, tijd lang bij de Ken gezeten. Dat was ook uh, een hè, oh, ja. Zo... ja. Ik bedoel. Het is toch tamelijk beschamend als je weet... wat voor dictaturen je dan al achter de rug je hebt. Hem hem, je kent hem wel. Ja. En wat, wat Stalin en zo heeft uitgevreten Maar goed, die discussie gaan we niet nog een keer, keer voeren. Maar ik, ik zeg dit omdat... die heeft wel in de Rotterdamse haven gewerkt. He? Daar is die gaan werken. Ik bedoel, en toch... Ja. Lag, lag voor hem de totalitaire verleiding ook ja. uh, gewoon ja. voor... Hè, de, de, die omhelster die ja, ja, ja, ja, ja. erbij gespreken. Ja, ja. ik, ik, ik ken de biografie wat? van, van Roos en nu, maar van dit, is gewoon, dit is gewoon bekend van ja. hem en hij is een nee. van de velen. Ja. En bedoel, daar hoeven we niet nog weer een keer over te beginnen. Maar de vraag is, ja. hoe, wat maakt Orwell dan ja. zo bijzonder? Dat hij ja. dus als een van de weinigen denkt... van, ja, je kunt ook progressief nou, zijn uh, en fatsoenlijk ja, ja, ja, ja. blijven. Ja, misschien Wim, hebben we hier wel gewoon een afzonderlijk personage... persoonlijkheid bij de hand, wat hij ook wel was... Uh, hij had het vermogen om ook zichzelf kritisch te bekijken. En om bijvoorbeeld, eh, als hij iets gedaan had wat onwaarachtig was... om daar zijn excuses voor aan te bieden. En vriendschappen aan te knopen met mensen die hij eerst had verketterd. He, ook ter linkerzijde. Dus misschien hebben we hier wel iemand bij de hand... die gewoon het vermogen had, meer dan anderen... om door ballonnen heen te prikken. Eh, en de tijdgeest in te schatten. Eh, en en daar bovenuit te stijgen. Dat moet je natuurlijk kunnen. En niet iedereen kan dat. En Orwell was een uitzonderlijk schrijver. Hij heeft een paar uitzonderlijke boeken geschreven. Dat kan misschien wel alleen als je ook zo'n persoonlijkheid bent. Misschien is dat wel de eenvoudige verklaring daarvoor. Ja, want, Dat je ook in staat bent om sorry te ja, zeggen bijvoorbeeld. Ja, ja, want er waren natuurlijk... Was het denken van, nou ja, goed, ik heb het nu echt helemaal bij het verkeerde eind. Ja, er zijn natuurlijk diverse andere bekende auteurs in die tijd opgekomen. Zoals Steven Spender en dergelijke. En die hebben ook hele fatsoenlijke boeken geschreven hoor. Maar met alle respect, die hebben niet de statuur gekregen die Orwell wel had... Hij was gewoon in zijn generatie een uitzonderlijke figuur die vanaf de jaren 30 tot in de jaren 40 uh, een, een leidinggevende journalistieke denker is geworden. Ja, soms heb je die. En misschien is dat wel de eenvoudige verklaring dat we hier... Maar de vraag is ook interessant dan hoe het komt dat die, Ja, nou, die krijgen geen volgelingen, nee. maar, maar dat ze zich de hele tijd moeten verdedigen. Ja, omdat er dus zo weinig ah. mensen waren die dat ook hadden had je een enorme ja, massa hebt ja, ja, ja, ja, die allemaal ja, ja. achter die rode, rode vlaggen aanliepen. Dat is wel het mooie van zijn levensverhaal. Dat hij dat altijd weer uh, tegen de keer was. Dat hij altijd weer uh, tegen de, de, de, de gevestigde orde inschreef. Uh, of het nu links of rechts uh, was. Dat maakte hem niet uit. Het ging hem om het doel. Uh, en dat doel was... Uh, our, our job is to make life worth living... He, dat, dat is de, de, de titel van het laatste deel van zijn Complete Works. We moeten ervoor zorgen dat het leven de moeite waard is om geleefd te worden. Dat was, dat was Orwell, de, de common decency. In feite eh, kun je zeggen dat, dat zijn ideaal misschien wel platter was dan, dan al die, die teksten die hij geschreven heeft vertegenwoordigen. Hij was een pragmaticus en hij wilde graag dat iedereen. Uh, gelijkwaardig was, iedereen in vrijheid kon leven en een goed leven kon leiden. Dat was voor hem in feite heel eenvoudig, het socialisme. Uh, ja, en alles wat hij daarover schreef, dat werd opgevat en soms verkeerd opgevat. En dat komt natuurlijk. Uh, omdat de jaren 30 en de jaren 40 vergeven waren van de conflicten, vergeven waren van, van een tijdgeest die, die, die bruiste, en die borrelde van, van ideaal ja, die, die, van, die tegen elkaar. Daar zeg je net. Dat is het verschil tussen iemand die pragmatisch ik is... En iemand ik die denk het. Idealen ja. zijn natuurlijk mooi, maar ook ja. levensgevaarlijk. Ja. Ja. ja, ik denk het. Ik denk dat, uh, dat hij in, in al dat gebruis en geborrel... een uitzonderlijke persoonlijkheid was... die keuzes durfde te maken. En uh, die ook durfde te zeggen van... Nee, ik heb het bij het verkeerde eind. En die dan een andere keuze maakte. En een onge ongelooflijk scherpe waarnemer. Ja. Weermaar nee. hebben we het eigenlijk, eigenlijk niet over gehad. Maar dat heb ik ook een beetje tot nu bewaard eigenlijk. Omdat ik wat heel erg onder de indruk was uh, van een betoog dat hij tegen de doodstraf schreef. En dat, daar zit ook één beeld in. Ja. En kijk, die doodstraf komt natuurlijk altijd in, het, in je hoofd weer naar boven. Ja. Ja. Kijk, als je in de krant leest uh, over... Uh... Over die pedofielen die uh, nu terecht gaan. Dan, dan denk ik bij het lezen van zijn verhaal tien keer en nu de doodstraf. <laughs> maar dan denk ik naar. Nou, en tien keer de doodstraf denk ik ook altijd weer aan, aan Orwell, die in Birma getuige ja. is van een uh, ophanging. ophanging. En ja. dan uh, vertel wat hij wat ja. dan ziet ja. en wat die beschrijft. hij beschrijft. Uh, het stuk heet ook Henging. Ja. Een terechtstelling, ophanging. En hij beschrijft uh, vanuit. Uh, als ik, ik vertel, beschrijft hij zijn aanwezigheid bij die executie. Uh, het is overigens helemaal onduidelijk waar, waar die man zijn executie aan te danken heeft. Maar die wordt gewoon geëxecuteerd. Uh, en dat duurt maar en dat duurt maar. Uh, totdat de uh, baas van de zal plaatsvinden uh, zegt van ja, maar het moet nu gebeuren. Anders dan lopen de andere gevangenen hun ontbijt mis. En dan gaat het ook gebeuren. En dan wordt de gevangene weggeleid in de richting van de Galg. En het heeft blijkbaar geregend de nacht tevoren. Want er ligt daar een plas op zijn weg. En Orwell beschrijft dan dat hij ziet dat die man die plas ontwijkt. En waarom zou je nou, als je je dood tegemoet gaat... nog een plas ontwijken? En dat is het mysterie wat hij uh, beschrijft... Uh, waardoor hij wakker geschud wordt van... Vadoris, hier wordt een mens om het leven gebracht. Een mens die denkt, een mens die zelfs op de weg naar zijn dood nog denkt... oh, ik mag je naar de voeten maken. Het um, is een heel, uh, heel sprekend beeld... Uh, dat wat dat, dat de voeten uittekent, ook als humanist... Uh, het is een heel vroeg stuk van hem, wat 1931. Maar het geeft dan al aan dat, dat Orwell een echte humanist is. Die, die denkt in termen van rechtvaardigheid. Uh, en die daar iets, iets ziet gebeuren wat in zijn ogen echt ongehoord uh, is. Uh, een mens wordt ja, door andere mensen bewust om het leven gebracht. Terwijl het niet hoeft. Het stuk wordt nog steeds gebruikt in campagnes tegen de doodstraf. Uh -huh. Dat is wel heel veelzeggend. Hij kon ook heel mooi over hele kleine dingen schrijven. Dat vind ik heel mooi. Dat je dat nu aansnijdt. Uh, Orwell was uh, iemand die over de grote onderwerpen van, van de wereld schreef. maar die ook over hele kleine onderwerpen schreef. en die ze ook soms kon samenbrengen. Uh, hij was een enorm groot natuurliefhebber. Uh, hij schreef uh, dagboeken vol met waarnemingen. van wat hij om zich heen zag: uh, hoeveel eieren een kipper legde. hoe het weer was. Uh, en de insecten die hij vond in de, in de dorpsvijver. Uh, en een van zijn mooiste stukken. vind ik zelf, dat is nu heel actueel is Sommerveld on the Common Toad. Enkele gedachten over de pad. We zitten nu in maart. De paddentrek is, uh, is bezig. De padden worden wakker uit hun winterslaap... en die gaan op zoek naar, uh, naar, naar water... om te kunnen paren en te kunnen paaien. Uh, en Orwell die heeft dat gebruikt als metafoor voor hoop. Hij heeft gezegd... padden komen elk jaar weer uit hun hol tevoorschijn. De lente komt elk jaar terug. Wat voor dictator er ook op staat wat voor omstandigheden wij ook komen te leven... de lente keert altijd terug en de padden keren altijd terug. Voor hem was dat een metafoor voor hoop. Hij heeft daar echt een prachtig verhaal over geschreven. Is gelukkig ook vertaald. Uh, is beschikbaar in het uh, privédomein een olifant omleggen. Dat is door de arbeiderspers uitgegeven. Ja, dat is een heel mooi ja, boek met stukken van hem. Er staan gelukkig een aantal van zijn mooiste essays in vertalingen in. En dat is uh, echt een schoolvoorbeeld... van hoe Orwell ook over, over heel gewone dingen kon schrijven. En die komt ineens ja, mee. Ja, deze verbinden... Aaneens mede met, met het grote. En met, oh, zie, en bedoel, zie je... Hoeveel cadavers ja, ja, ja, ja, je ook ja, hebt. Ja, ja, ja, ja, ja. Elk voorjaar ja. komen de padden tevoorschijn. Ja, ja, ja. En dat was voor hem een manier... Misschien ze ook allemaal achter elkaar lopen opeens. Ja. ja. ja. ja. ja hij heeft dat gezien ook. Hij, hij, uh, hij ging zelf altijd de natuur in. En het was een, een beeld dat bij hem, bij hem past. Uh, en... Uh, hij, hij slaagde erin om dat te verbinden met de grote onderwerp waar hij ook over schreef. Want het stuk komt uit 1946, toen hij begonnen was aan 1984. Toen hij die gedachten over de dictatuur al had. Toen hij het onderwerp van zijn boek al, al voor zich had en wist wat kant het uitging. Dus het is daar echt onwrikbaar mee verbonden. Zoals ook bijvoorbeeld als die gewonden tijdens de Spaanse burgeroorlog en weggevoerd worden. Ja, ja en dan de lentebloesem uh, uh, ziet en, en blij is dat hij leeft. De zilverpopulieren. Ja, zilverpopulieren. Hij was neergeschoten. Hij is in de Spaanse burgeroorlog is door zijn keel geschoten. Hij moest afgevoerd uh, worden en hij beschrijft dan in zijn boek... over de Spaanse burgeroorlog dat hij op een blankaar uh, wordt weggevoerd... en dat hij uh, de, de blaadjes van de zilverpopulieren langs zijn gezicht volstrijkt. En Oh, wat is het toch fijn uh, om te weten dat, er, dat je in een wereld leeft... waar zilverpopulieren staan dat was zijn, zijn doodsgedachte eigenlijk. Uh, ja, ik, ik, het is heel mooi dat je dat uh, ook, ook nu aanhaalt. Want dat is wat de voeten uit. Dank je voor dit gesprek. Ik sprak met uh, Marco Danen over zijn boek Het spoor van Orwell tijdens de boekenweek. Die, zoals bekend in het teken staat, van geschreven portretten. Dit was Brans met boeken. Straks, na acht uur, in twee dingen, praat Margrethe Reintjes... met staatssecretaris van Volksgezondheid Marlies Veldhuizen van Zanten... over haar eerste maanden in de politiek en over de ouderenzorg. Volgende week op dit tijdstip Manjare. Wij zijn er dan weer eh, 1 april. En dan eh, ja, kan ik niet zeggen wie we hebben, maar ik zou zeggen luister. Want we hebben een bijzonder iemand. Eh, ik mag niet zeggen wie, dat wordt die dag pas bekend. Dat is een mystery, kerst.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 Dit is Radio 1.